Allochtone jongeren richten vernielingen aan na de begrafenis van een jonge overvaller die door een juwelier was doodgeschoten. De railschoppers staken auto's in brand en gooiden Molotovcocktails naar een stadsbus en een restaurant. De politie van Luik pakte zo'n 30 mensen op. Boze demonstranten hebben gisteravond in de Syrische hoofdstad Damaskus ambassades aangevallen van andere Arabische landen. Dat gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid. De ambassade van Saoedi-Arabië werd bekogeld met stenen en geplunderd. De Arabische Liga heeft Syrië geschorst vanwege het aanhoudende geweld van het regime van president Assad tegen betogers. Luchtvaartonderzoekers in Mexico zeggen dat de dood van de minister van Binnenlandse Zaken een ongeluk was en geen aanslag. Minister Blake Mora kwam eer gisteren om toen de helikopter waarin hij zat crashte. De minister gold als het boegbeeld van de strijd tegen Durks geweld. Luchtvaartonderzoekers zeggen dat het slechte weer een rol gespeeld heeft bij het ongeluk. Guus Hiddink wil geen technisch directeur worden van Ajax. Volgens hem is bij de Amsterdamse club op dit moment iedereen met iedereen bezig. Hij noemde de situatie bij Ajax erg onrustig. Hiddink heeft binnenkort waarschijnlijk geen baan meer... omdat hij met Turkije niet naar de eindronde van het EK gaat. Hij overweegt een adviseursfunctie, maar niet bij Ajax. Het weer... Eerst nog mist, later op de dag breekt de zon door en het wordt ongeveer 9 graden. De komende dagen blijft het droog. Dit was het... Dit is René Passet van de AMB. Er zijn vandaag snelheidscontroles op de A32, heerenveen meppel tussen Heerenveen en Meppel. En op de A76 geleend Duitse grens tussen Klappert-Kerensheide en Heerlen. Bovendien wordt het tot eind van de maand dagelijks gecontroleerd op de A12, Utrecht-Arnhem. Vooral tussen Klappert-Lunette en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 So Hard to Ze ook mag zijn, in mijn ogen blijft ze altijd klein. Kwart over zeven op zondagmorgen. Hoor ik de voordeur heel zachtjes opgaan. Dan val ik gerust in slaap, ze is thuis. Ik was er even op gaan halen, maar ze hadden gevraagd.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 Like someone broke me, that wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around.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 Bij ja, alles staat, er harde schulden dan alle Frauen Und mir. der er, ja. er, er so kan men, Aber kan men, er kan men, er kan ja. men, er kan men, er kan ja. men, er kan men, er kan men, er kan men, er kan men, er kan kan Und es war wie No Plastic Money in die Modebanken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauen und Frau liebten seinen Punkten Er war ein Superstar, er was so populär, er war zu exaltiert. genau das war sein Pferd, er war eine to Ose, war ein Rock en Und alle suchen noch heute keinen rock. mehr um It's nothing Summer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 Feelings for you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 In de klas, als Willem voor Mark en Bas Jij zat voorin, geek achterom Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom Je stuurde me terug, ik vind je lief ik Zit op een bollek en ik ben verliefd Tien jaren later waren we samen Ik was een jongetje, jij al een dame Wist het als zeker, jij bent de baan en Niemand waar ik nou zo lang naar kon staan en Soms is het erg, maar dit is mijn werk Voor jou ben ik hier, en yes, is het merk Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee ik lijkt misschien wel goed, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus wat je zingt wat ik bedoel. Ik neem je mee, ei, ei, ei, ei. Ik neem je mee.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 ik geen gevoelens heb geen voilà. Terwijl ik nu alleen maar denk: ah, ah, wat zei je ziel Zeg me wat je sta Zeg me wat je, mee. je mee op reis, Ik sta neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee.